Maar de protesten zijn niet zo massaal als in andere Arabische landen. Volgens waarnemers is de onvrede in Kuwait minder groot... vanwege het goed ontwikkelde sociale stelsel. Een groep van 138 miljonairs roept Amerikaanse politici op... hen meer belasting te laten betalen. Doe wat wijs is en verhoog onze belastingen... schrijven ze in een brief aan president Obama en leden van het congres. De patriotische miljonairs verenigden zich een jaar geleden... Ze willen dat er een eind komt aan de belastingverlagingen voor rijken die oud-president Bush doorvoerde. President Obama en de Democraten willen dat ook, maar de Republikeinen niet. De miljonairs richten zich nu met name tot een speciale commissie, met daarin leden van beide partijen uit beide kamers van het parlement. Die commissie moet binnen een week met een plan komen om het Amerikaanse begrotingstekort terug te dringen.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 Vorig jaar werden op de avond ook ruim 30.000 donateurs binnengehaald. Het weer, vannacht een paar graden vorst, op- en afritten en bruggen kunnen glad zijn. Overdag eerst vrij zonnig, maar later meer bewolking. tot dan een graad of acht. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, de A28, Zwolle naar Amersfoort. Die is bij het knooppunt Hattemerbroek dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. En tot zover de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1 en CRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Harm Edens. Welkom terug in ons warme nachtverblijf. En uh, u hoorde het ongetwijfeld. Uh, het hoorspel was niet uh, mannen die vrouwen haten, maar een herhaling van het bureau van Voskuil. Maar daar werken natuurlijk ook heel veel nare mannen. In het eerste uur heb ik gepraat met. Politiek kolonist Hans Gosling gaat over hoe de angst voor het vreemde onze vrijheid bedreigt. Angst voor immigranten, angst voor vreemdelingen. Hoe Amerika daar anders mee omgaat dan Europa. En wat we hier anders zouden kunnen en misschien moeten doen. Europa is de laatste tijd heel negatief in het nieuws. En toch zeggen veel deskundigen dat we niet meer zonder één Europa kunnen. Om tegen de andere machtsblokken in de wereld op te kunnen. Ik wil met u thuis graag praten over de vraag wat betekent Europa voor u? Dat kan op heel veel manieren. Voelt u zich wel eens een echte Europeaan? En zo ja, weet u dan ook wanneer dat dan was? Houdt u van Europa of houdt u eigenlijk alleen apart van Frankrijk of Italië of Spanje? En, en doet het pijn als u naar al het gedoe op dit moment in Europa kijkt? En wat denkt u, waar is Europa over tien jaar? Maakt u zich zorgen of heeft u er toch vertrouwen in? Als u wilt bellen, dan kan dat op 0800-1121... Dat is helemaal gratis. Of u mailt naar casaluna.ncrv.nl. En natuurlijk kunt u ook twitteren als u gebruikt hashtag en dan Casaluna. En eh, er was een eh, eerste beller. Goeienacht. Goeie Hallo? Hallo. Hallo, wat een echo. Hallo. Hallo, met wie spreek ik? Met René. Dag René, Goedenavond. Ik wist niet uh, of die eerste beller uh, ik zou zijn. Dus ik twijfelde even of ik me melden moest. Maar, uh, je mag ik... je melden, ja. ja. Heb je een radio aanstaan, René? Nee. nee. Maar ik, ja, ik echo alsof ik in een badkamer zit. Maar... Nou, ja. ga, ga, ga je gang. Ik zit ook niet in de badkamer, nee. Ja. Uh, ja. Het enige wat ik over wilde brengen, waar ik toch weer aan denken moest... dat is uit een bundeltje, van een, een gedichtenbundeltje... wat ooit door mijn zusje geschreven is. Zij leeft niet meer. Maar daar staat een gedicht in over Europa. Het heeft in dat tijd ook ooit uh, ja, wat belangstelling... Uh, in een, uh, bij Elsevier gekregen. Toen kwam eigenlijk uh, de Europa-gedachte op, zeg maar. Ja. Ja, dus in die beginjaren was het. Zij was toen rond de 40. Uh, mag ik het vertellen? Ja, nou, ik, ik lees het mooi voor, zou ik zeggen. Europa, hoogbejaarde dame, zal oost of west jouw lot bepalen. Twee supermachten, even sterk... ...beramen thans een duivelswerk om via jou hun kracht te meten. Verblind door machtswellust, vergeten, wijze mannen of idioten... ...dat over jouw hoofd wordt besloten. Maar ja, die er, maar jij die er al eeuwen was, stammoeder van een wereldras... ...bepalend voor een stuk cultuur en schonk ...aan een natuur ontsproten uit de moederschoot... Voelt steeds de dreiging van de dood. Verdeeldheid is ook in jouw landen. Bundel nu je oude banden. Laat mensen die je graag bewonen... eindelijk hun eenheid tonen. Europa, hoogbejaarde lady... vindt in godsnaam een remedie. Jij, die Zuis al kon bekoren... hebt nog je charmes niet verloren. Schakel al je krachten in... En red je rijk, oude vorstin. Dat is het. Wat mooi. En dat schreef ze al in 1984. Ja. En dat is bij me terug... Ja, uiteraard ken ik het bundeltje goed. Maar uh -huh. uh, wat, wat, wat er zo al speelt en hoever we nu gekomen zijn... en dreigen af te zinken, kwam dit zo sterk bij me naar voren. Ook gelet op het gesprek wat hier aan vooraf ging... Ja. Uh, dat ik dacht, ik wil het aan jullie kenbaar maken. Wat mooi René, nee, maar weet jij waarom je zus dat in 1984 al geschreven heeft? Wat was ze toen mee bezig in de leven? Ja, kennelijk, of kennelijk, dat weet ik wel zeker. Uh, zij vond dat heel spannend toen. Wat gaat dat worden? Wat komt hieruit? Mm -hmm. uh, komt het ons ten goede Zal het met veel strijd gepaard gaan? Uh, en inderdaad, zoals zij schrijft... Uh, uh, ik vind dat ook altijd heel mooi en treffend gevonden. Uh, Europa als hoogbejaarde dame. Yeah. Zo is het eigenlijk wel. Maar weet je waarom ze dat in 1984 schreef? Was er iets specifieks in haar leven? Was ze veel in het buitenland of had ze buitenlandse vrienden? Nee, helemaal niet. Uh, het was puur uh, het volgen uh, ja, van wat, wat er toen mondjesmaat nog maar naar buiten kwam... wat wellicht ooit de bedoelingen zouden zijn... om te proberen Europa uh, een één geheel te maken, zeg maar. Ja. Uh, ja, daar dacht ze diep over na. Zal ons dat nou ten goede komen? Of zal het ooit, ja, zoals ze schrijft... Uh, uh, de, de, de, ook, ook over jaren nog de dreiging, zoals zij het dan noemt, van de dood voelen. Mm -hmm. En zo is het ook, denk ik. Als je het volgt na al die jaren, het, het leeft weer op. Het zakt weg. Ja. Uh, uh, ja. En, nou, en nou zei jij, René, dat je zus leeft niet meer? Nee. Is zo tot... lang geleden overleden? Ja, uh, nou, nee, voor mij heel kort. En uh, ja, twaalf jaar... Uh, ja, dat is voor de een uh, heel lang, maar voor mij heel kort. Uh. Ja. En uh, ja, zeker ook omdat... Uh, uh, wij hadden een hele sterke band. Uh, wij leefden met z'n drieën, mijn moeder, mijn zusje en ik. Dus dat is eigenlijk op zich, maar daar bel ik niet voor. Best een beetje apart leven geweest. Maar ja. zij schilderde ook, zij schreef en... Uh, zij zong ook. Dus het was best een zeer getalenteerd geval. Mooi. En, en weet jij of ze optimistisch was over Europa? Dat ze dacht, dat komt goed? Zeker in die jaren. Zij, zij zag dat wel zitten. En ik moet eerlijk, bedenken, eerlijk zeggen dat... Ja, als we daar gesprekken over hadden met z'n drieën... of met bekende vrienden enzovoort... dan was ze daar toch... Uh, en dat vond ik opmerkelijk, hoor. Omdat uh, het zo in de kinderschoenen letterlijk stond... Ja. Dat ze zei, ik vind het toch wel een hele mooie gedachte... Uh, waarin het misschien ooit wel werkelijkheid zal worden. Mooi. En, en deel je haar optimisme vandaag nog of, of ben je somber? Ja. Haha, die, die bekende hamvraag. Nee, toch hm. ben ik niet somber. Ik ben minder somber, hoe wonderlijk dat ook klinkt. Uh, uh, zoals ik was in 1984 in toen zij dit schreef... Hm -hmm. en daar wel warm voor liep. Toen zag ik dat somber erin en juist doordat er heel veel dingen tegenlopen, uh, uh, landen verdeeld raken, heb ik toch het gevoel dat er aan alle kanten aangewerkt wordt. En het toch ooit, uh, of ik het nog mee zal maken weet ik niet, maar ik, ik heb het vermoeden dat het toch ooit een goede werkelijkheid zal worden. Ik vind het heerlijk om je af te sluiten, want uh, ja. ik ben van nature ook een heel optimistisch mens. Dankjewel René. Graag gedaan. Heel goed. Dag, goedenacht. We hebben een uh, tweet van een luisteraar gekregen. En die uh, stuurt ons. Moet ik even kijken of dat technisch haalbaar is. Um, een tweet. En die schrijft. En dat is een wat een land. Die stuurt ons dat. Europa is de bakermat. Maar er zijn iets te veel bakerpraatjes. Ja. ja dat is een mooie diepe gedachte. Dick Fokkens uit Groningen. Goedenacht. Goedenacht. Hoe, uh, hoe kijk jij tegen Europa aan? Hoe komt dat? Nou, ik vind het uh, verschrikkelijk dat we doen uh, alsof uh, alle Griekenlaaien mensen zijn. En uh, alle Turken zijn moslims. En uh, ik denk dat je in de wereld niet verder komt als je niet... Uh, heb, uh, heb jij je radio wel aan staan, Dick? Uh, even kijken hoor. Het mag, mag er helemaal uit, want het lijkt net alsof je in een volière met parkieten staat. Net een badkamer en nu een volière. Goed. Nou, dan zitten we in twee dingen tegelijk. Ja, dit is beter. Jij zei van. Eh, niet alle Grieken zijn laaiarts en niet alle Turken zijn moslims. Nee, we, we, we, we staan voor hele grote dingen in het leven. En dat zei ik tegen die mevrouw die ik belde ook. Ja, onze mevrouw van de redactie. Ik ben een uh, wat oude man en uh, ik, ik kom uit 48 en uh, wij wonen in een uh, straat met boeren en uh, arbeiders in in Hoogveen. In Groningen. Nee, in Hoogveen. Oh, in in Drenthe. Ja, en toen kwamen oh. al die mensen uit de uit de Molukken en die Indische mensen. Ja. Nou, dat was de mooiste tijd in mijn leven. Weet je dat, je, kan je dan echt herinneren dat die kwamen? Ja, tuurlijk. En hoe ging dat dan? Nou, dat was hartstikke gezellig. Dat was een beetje wennen in het begin. Maar je, ja, ze paste op alcohol als kinderen. En, uh, nou, mijn vader was journalist uit het Vrij Volk en we waren Dijnes met een telefoon in huis. Oh ja. En uh, nou, dan uh, konden mensen bij ons thuis bellen. En uh, ja, die mensen hadden nog nooit sneeuw gezien. En uh, de, de gezelligheid, de indoor uh, Die mensen konden muziek maken. Nou, dan was je koud vol. Oh ja. Maar de allereerste momenten... Want het eerste uur ging natuurlijk ook over angst voor vreemdelingen. Toen ze er nog niet waren, maar jullie hoorden dat ze kwamen. Had je toen ook zoiets van, oh jee, als dat maar goed gaat? Nee hoor, wij, wij gingen met de straat ook naar uh, Kamp Schattenberg en naar uh, Kamp Westerbork. Mm -hmm. En daar hadden ze ook een uh, aantal van die mensen ondergebracht. En nou, dat waren ook nog voormalige uh, kampen. Ja. En uh, we zaten ermee op school en uh, nou, nooit problemen, niks. Dus je hebt eigenlijk uitsluitend hele goede ervaringen met buitenlanders. Natuurlijk, ik bedoel ik, Nieuwe Nederlanders die, die, uh, moeten we ze noemen, ja. Een hele hoop van die mensen zie ik nog steeds. En uh, op verjaardagen of uh, nou, als een dochter gaat trouwen van... Ja, een, of, uh, ik snap het, Dick. Ik heb nog één vraag eigenlijk aan je. En een heel kort antwoord is eigenlijk voldoende. Denk je dat het goed komt met Europa? Het moet goed komen met Europa. Vind ik ook een fijne. Mag ik je bedanken? Mag ik jou een prettige nacht wensen? Ik jou ook. Dankjewel, Dick. Dag. Goedenacht. Dan gaan we naar Aad Sonneveld uit Den Haag. Goedemorgen, meneer. Goedem ja, Uit de mooie stad Achter de Duiden. Ja, ja heerlijk, meneer ik, uh, Sonneveld. Gaat u gang. Ik, ja, en de mooie stad Achter de Duiden is ook de stad van de tiemand onder andere. Van, van de? de in, van de Indorok. Ja. Ja, ik heb zo'n man meegemaakt. Maar ik voel me meer een uh, wereldburger dan een Europeaan. En, en wat is het verschil? Nou ja, ik heb uh, gevaar over de hele wereld. Ja. Maar ik denk dat het grote verschil tussen Amerika en Europa is. Dat ze daar één taal spreken. Althans, een klein gedeelte de spreekt als Spaans. Ja, dat lukt is... al aardig op. Maar het, is, het zegt dan twee talen: Spaans en Engels. Ja, nou oké. Okay, maar hoofdzakelijk is het Engels is mm -hmm. de voertaal. Ja. Nou, en wat hebben we dan een probleem met al die landen? Die hebben allemaal een eigen taal. En bovendien met zo'n andere mentaliteit ook nog. En dat is in Amerika ook wel uiteraard wezen. Ja. In heel Australië en wat ik veel Afrika, waar ik allemaal geweest ben. Maar het probleem is natuurlijk dat we dus allemaal verschillende talen spreken en allemaal andere belangen hebben. En hoe zouden we dat in Europa kunnen oplossen dan, denk je? Heeft u daar een oplossing voor? Ja, jaren geleden is er het initiatief geweest om Esperanto in te voeren, maar dat is vreselijk mislukt. Ja. Maar ik denk dat het misschien het beste is om misschien allemaal proberen Engels te praten. Jij ja, gaat dat en eens dat... vertellen in, in, in, in Berlijn en Hamburg. hè? Ga dat eens uitleggen in Berlijn en Hamburg. <laughs> Helaas ben ik geen diplomaat en ook geen politicus. Nee, maar die Duitsers die praten ze ook lelijk Engels. <laughs> ja, nou ja. Duits is niet mijn favoriete taal, wel Engels en vooral Spaans. Dat ja, ja. is een mooie taal. Maar ik denk dat daar een probleem zit. Mm -hmm. Dus het, iedereen het, het, het, voelt zich nog veel... steeds te veel. Een Portugees en een Griek en een Fransman en een Duitser en een Nederlander. Ja, maar, om... Om... Ja, maar bovendien, als ik nou ook weer hoor... ...dat dus uh, daar zo uh, in Griekenland en in, in, in, in uh, Italië... ...dat ze daar met 40 jaar en soms met 30 jaar met pensioen gaan. Ik bedoel, Jezus... Sorry dat ik misschien dat woord gebruik, maar... neem maar die kwalijk boven Mee Maar dat kan dan niet stroken met... wat de Nederlandse regering ons zo weer op te dringen... Dat, uh, Pensioen met, met de graad tot 67. Ja. Kijk, ik, ik ben al een paar jaar gepensioneerd. Maar. Ik, ik kan me dat niet voorstellen. Dat, dat sluit er niet met elkaar. Nee, dat is natuurlijk ook een raar verhaal. Maar dat heeft misschien ook een beetje te maken. Met wat Hans Gosling uit het eerste uur zei. Dat er soms ook enorme beelden. En, en verhalen over een probleem bestaan. En als je dan het echte probleem bespreekt. blijkt dat heel anders te zijn. En die United States hebben ze een federale regering. Ja. En dat hebben we hier dus hier niet. Nee. Dus we hebben allemaal onze eigen belangen En al allemaal onze eigen uh, zin in. En. Ja. Uh, uh, uh, uh, uh, in, uh, ...uitleg over toepassingen van de wet en zo. Ja. Dus dat is het probleem. Er zijn heel veel en, en 27 dat verschillende meen. landjes, hè? Heel veel. Ja. Gaat dat ooit één land worden, één Europa? Wat denkt u? Ik vrees van niet. Maar dan, ik, dan vallen we dus uit elkaar met z'n allen. Dat zou best kunnen. En ik vrees ook dat er ook wel eens een keertje weer orde ontstaat. Ja, in en, dat was, en waar zou die over gaan dan? Ja, over grondstoffen, onder andere. En ja. over geld, ja. niet ja. te vergeten. Want ze worden allemaal de zakken en uh, ja, de, de, de jammer tapet is uh, altijd de, het slachtoffer, de gewone man. En dat blijft zo, dat is een historie, dat blijft gebeuren. Maar ja, de grondstoffenoorlogen dat gaat waarschijnlijk niet in Europa plaatsvinden, Dat gaat gewoon in de hele wereld. Nou, ook dat, ook dat, ja. Dus dan, dan nee, krijg je ik wel leidt. een heel somber beeld door uw verhaal nu, meneer Zonneveld. Ja. Ik, dacht, nou, johan, boek... maar, dat ik me niet te zeggen. Maar... Nee, maar ik, dan zeg ik: dan ik, dan ik dan dan aad, je, belt, je belt zo lekker vrolijk op met de mooie stad achter de derde. En dan denk ik: nou, dit wordt een zoetsappig verhaal van een wereldburger. En, en drie minuten later zitten we op een wereldoorlog over grondstoffen. Wat is hier gebeurd? Ja, ik weet het ook niet. Maar ik praat niet zo plat als u. Ik probeer altijd netjes te praten. Ik kan ook te praten, trouwens, hoor. Ja, maar wat Ik vast... ben dol op dialect. En dan, en dan dus... ook er ook, maar ik probeer er gewoon een bijdrage uit... deze discussie aan te voeren. Mag ik dan jouw jou diepste positieve kern aanboren, Aard? En dat je even op je allerplatste haag zegt... kom op, Europeanen, maken nou een soort van zoiets? Dat zou ik, een grote wens zijn, ja. Maar, maar laat, ik, laat ik eens, eens horen dan, op je alle, alle, op je alle haagst... Op je allerhaagst. Op, op, op de deftige manier of de platte manier. Nee, de, de echt de, de mooiste haagste manier die je in huis hebt. Ik, ik mag hopen dat ik je geraakt heb. <laughs> ja, dat klinkt toch prachtig. Oké. Okay. Dank je wel, Aad. Prettige nacht. Goeienacht. Bye-bye. Bye-bye. Ik kreeg een mail van een luisteraar en die, en die schrijft... Goedenavond. Eind 2001 ging ik met de auto van Portugal naar Nederland... Bij elke grens maakte ik mijn laatste escudos en pesetas... en Franse en Belgische Frans op aan benzine, wat te eten en tabak. Een maand later ging ik terug met alleen maar euro's op zak... en voelde me de koning te rijk. Wat een gemak, weg met dat vervelende omrekenen... en dan nog niet weten hoeveel iets in gulden zou hebben gekost. Lang leven de euro, lang leven Europa. Gisteren in de kroeg heb ik gekeken naar Portugal tegen Bosnië. De uitslag was 6-2 en ik moest voor drie bier en drie wijn 4,5 euro afrekenen. Hoeveel was het ook alweer in Guldes of Scudos? Ja, en dan groet uit het nat Portugal van Peter Rijsdijk in Salir de Porto. En het is toch een mooi verhaal, denk ik. Dat nog steeds, het is niet zo heel veel voor drie beren en drie wijn. En het is toch in euro's, ook in Portugal. Mevrouw van Bokhoven, goeienacht. Goeienacht. Hoe uh, kijkt u aan tegen Europa? Nou, ik was heel positief. Ik ben, ik ben uh, van 1936. Oh ja. En ik heb dus de oorlog meegemaakt. Mm -hmm. en, en ondanks dat ik heel erg jong was, wel heel bewust... Mijn moeder zat bij de ondergrondse. Oh, ja. Maar uh, wat, wat er van Europa terecht moet komen... wat ik toen hoopte, dus echt een soort eenheid... of in ieder geval elkaar helpen... maar wel dat de landen uh, uh, wel autonoom zouden blijven. En ik ben nu erg bang dat het uh, allemaal uh, bestuurd gaat worden... vanuit... Brussel, of, of kan me niet schelen wat het in de toekomst gaat worden. Mm -hmm. Maar dat bij elkaar over de vloer moeten komen van, van mensen voor de werkgelegenheid. Ja, dat gebeurt natuurlijk ja, nu al. Ik ben heel erg bang voor, omdat het bedrijfsleven alleen maar goedkope werknemers wil hebben. En zoveel, zo, zo makkelijk mogelijk ervan af wil. Dus ik ben heel erg bang. ...voor de toekomst van onze kinderen. Ja, maar dan ga ik toch even met u even terug naar wat u net zei. Dat, dat er heel veel werknemers over de vloer komen, dat is natuurlijk al zo. Hè? We hebben heel veel Polen die hier de economie draaiende houden en Roemenen. En die hebben we eigenlijk best allemaal heel hard nodig. Nee, die hebben we niet nodig, want er zitten veel, zoveel mensen thuis. Maar die willen de werk niet doen. Nee, dat is niet waar, meneer. Dat oh. is niet waar. Want ik, ik, ik, ik, heb, ik heb zelf een vriend, die is 25 jaar jongen... En oh, dat die, doet u die, goed. Zit, die zit thuis en die heeft, die heeft HTS, ja. uh, Havel, een hartstikke goede opleiding. Maar uh, het bedrijfsleven die wil veel liever mensen die ze zo snel mogelijk weer kwijt kunnen. Ja, maar die wil natuurlijk. Die vriend van u wil natuurlijk ook geen asperges plukken of uh, witlof steken of dat soort werk. Ja, dat wil die best. Echt? Ja, dat wil die best. Ik ken een heleboel. Ik, ik ken een heleboel jonge mensen. Die wil graag asperges plukken, maar die Polen, die worden gebracht bij die, bij die bedrijven. Mm -hmm. en, en, en als je nou in Rotterdam woont en je moet in Brabant asperges gaan plukken... Ja. hoe moet je dan op de fiets er naartoe? Nou, dan moet je daar een seizoenetje gaan wonen, net als de Polen. Dus dat is natuurlijk een ongelijke strijd, maar... Die worden, die worden met een bus worden ze daar gebracht ja. en die worden daar weer gehaald. Maar, maar, maar vanuit Rotterdam bijvoorbeeld gebeurt dat niet. Maar dan heb je het Westland en... natuurlijk weer dichtbij, hè? Zegt u? Dan heb je het Westland weer lekker dichtbij. Ja, maar dan moet je ook naartoe. Ja. Als Nederlander moet je daar naartoe. Die Polen worden er gebracht. Ik, ik ben, ik ben, vorig jaar ben ik in, in de buurt van uh, Almere geweest. Dan komen ze met busladingen vol. Ja, ik weet het, maar ik, ik hoor altijd van de kwekers... en van de mensen die die mensen inhuren... dat er geen personeel te krijgen is. Dat, dat zijn werkgevers. En die willen gewoon... ...Polen hebben omdat ze goedkoop zijn. Maar nou eens even naar het Europese verhaal. Hè? U zegt, ik heb de oorlog meegemaakt... ...en ik ben echt heel bang voor dat in de toekomst... ...alles bijvoorbeeld vanuit Brussel bestuurd gaat worden. Wat zou er erg aan zijn? Wat er, wat er erg van is... Dat, ja. dat, dat, uh, meneer, dat ...we krijgen niet voor elkaar met 28 landen. Die zijn in, in, in, een, in een heel korte tijd is dat allemaal gegroeid... Het, uh, ik, ik, ik ben er gewoon bang voor. Ik zie wat er gebeurt. Maar bent u niet veel banger dan dat de wereld helemaal beheerst gaat worden... door uh, China en daarna India, want dat wordt nog groter dan China. Dan krijgen we Brazilië, wat heel erg gaat groeien. Dan hebben we nog Amerika en vergeet Afrika niet, want dat groeit nog het hardst. En dan komt ja, dat, dat, helemaal achteraan komen de 27 landjes van Europa. Nee, daar ben ik helemaal niet bang voor. Dat hebben we altijd gehad. Maar dat verandert wel heel snel nu. En dan zijn wij echt het sukkeltje van de wereld. Nou ja, goed. Dan, dan, daar, daar blijven we gewoon van schil. Ik, ik zie het. Ja. Ik zie wat er gebeurt. Ik zie wat het met de Nederlanders doet. En, en ik, ik ben er hartstikke bang voor, met name voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Terwijl ik daar stiekem denk, als we één Europa zijn, dan zijn we de grootste economie van de wereld. Misschien wel een beetje een ouderwetser, maar dat geeft dan niet. En dan zijn we met die andere grote machtsblokken in staat om misschien voor het eerst samen een soort wereldevenwicht te vormen. En dan hebben onze kinderen heel veel meer kansen dan als we als Nederland helemaal alleen staan. Nou ja goed, daar, daar, daar, we zullen we nooit naar elkaar toe komen. Want als u van de regering zou zijn, en, en, dan, dan zou ik zeggen, meneer Gelul, je, je zal het zien. Het wordt niks. <laughs> maar dan mag u het ook gewoon nu tegen mij zeggen hoor, want ik weet het nee, ook niet. Nou, maar... ja, ik. ik ken u niet, nee. maar, maar, maar Europa is goed voor de politiek en voor de banken, mm -hmm. maar niet voor de gewone man. Dat lukt nooit. Nou, ik vind het geen positief verhaal, maar ik, ik, neem, ik, ik begrijp dat u zich daar heel bewust en heel uh, fundamenteel zorgen over maakt. Ja. U, uh, u, u hebt het over uh, economie, maar de leefbaarheid gaat eruit. Dat als is natuurlijk weer een ander verhaal. Ja. Als je in Rotterdam Zuid komt, dat is, een, dat is een provincie van Polen. Ja. De mensen kunnen de auto niet kwijt en, en ze, worden, ze krijgen zo'n ongeluk de pest aan elkaar. Ja, dat is de omdat dat het weer gewoon te veel van het goede is dan natuurlijk. Ja, tuurlijk. Dat is weer en, maar, niet goed opgelost. Nee, maar, maar, maar, dat, maar dat lukt ook niet... omdat die mensen altijd in, in de arme uh, regio's komen. Mm -hmm. en, en, en dat stapelt. dat stapelt. En dan krijg je zo'n hekel aan elkaar. Ja, Daar moeten we dan als politiek inderdaad even wat beter naar kijken. De politiek... We pra alsjeblieft. Praat niet over de politie. Maar Hoe oud bent u nou, mevrouw Van Bokhoven? Mag ik het vragen? 75. Ja, en dan zou het toch wel fijn zijn, want u wordt misschien wel 100. Dat... Nou, als ik, al, als ik zie wat ik voor mijn partner moet doen, ja. dan hoop ik het. Nou, ja, zie je. Nou, en, en dan is het wel fijn dat, we nog, dat u nog 25 hele mooie, positieve jaren heeft. Dus uh, laten we nog een klein beetje hoop houden. Is dat goed? Ja, nou, dan zullen we een andere, andere politiek moeten krijgen. Nou, maar dan gaan we dan met z'n allen dan toch voor zorgen. En dat, ah, euh... dat wordt met z'n allen, meneer, daar <laughs> word ik ook zo ziek van. Maar met z'n allen. Ja, dat zeggen ze ook. We hebben allemaal Europa gewild. We hebben dit. Nee, het is altijd maar een, een klein beetje mensen. Uh, Churchill die heeft altijd gezegd, uh, we worden gere geregeerd... Door een, een, een, een honderdtal mensen, en die, en die beslissen het voor miljoenen. Ja. En dat blijft. Maar dat is op zich ook niet erg. Hè? Maar als je het doorrekent, heeft de euro voor Nederland... heel veel extra welvaart gebracht. En u dat, dat, dat over... is gewoon zo. Ja, maar u hebt het over welvaart. Ik heb het over, over leefbaarheid. Ja, dat, is natuurlijk, dat ben ik met u eens. Dat zei u net ook. En dat is een belangrijk punt. Maar of dat nou op een landsniveau is of in een, in een Europees verband... dat zou je toch altijd lokaal moeten oplossen. Nou uh, ik, uh, ik ik ben het niet met u eens. Ik blijf ik ben wat dat betreft een zeer ijzerwijze mens. eens. Ja. Ik, ik ik heb ik heb gezien wat ik wat ik gehoopt heb. Dat het, dat het, dat we elkaar zouden helpen. Mm -hmm. Maar verplicht bij elkaar over de vloer. En het bedrijfsleven haalt alleen maar goedkope werkkrachten, die romen ze af. En die show termieten ze dan weer weg. Ja, en, en daarom... nu vallen we in herhaling. Dus uh, Dank voor uw mooie verhaal. En ik, wat, ik, wat ik net zei, dat meen ik echt. Ik hoop toch dat er nog heel veel positieve jaren voor u aankomen. Nou, ik, ik, ik heb er een hard hoofd in. Maar in ieder geval bedankt voor dit gesprek. U ook, dank u wel. En een goede nacht.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 team van Ed Sheeran. Mooi liedje. Ik ga eens even een mail doen, want uh, die kwam net binnen. En die begint met Beste Harm. Op de vraag of ik mij Europeaan voel, denk ik, of er iets mee heb, ben ik iets minder positief. Ik ben een 22-jarige student uit Groningen en ik moet u bekennen dat Europa voor mij niets toevoegt. Het enige voordeel is dat we bij de grens niet meer hoeven te wachten voor de douane om onze paspoorten te laten zien. En we geen geld meer hoeven te wisselen. Ik vind dat Europa veel te veel macht heeft binnen de lidstaten... en dat er niet consequent wordt gehandeld. Nu zien we de paniek in Griekenland en Italië... en we worden erin meegezogen zonder dat wij daarom gevraagd hebben. De hele houding, dan wel mentaliteit van de Zuid-Europese landen... doet ons uiteindelijk de das om. Ik denk dat Europa mislukt is, maar helaas, we kunnen er niet meer onderuit. Nog steeds voel ik mij een Nederlander... ook al ben ik daar ook niet trots meer op. Dat is echter een andere discussie. Met vriendelijke groet... A. van Sprundel. Ja, dus dat is toch wel weer een beetje sombermakend als je 22 bent. En je bent niet meer trots op Europa, want dan vind je helemaal niks. En Nederland vind je ook niks. Ik ben wel heel benieuwd wat A. van Sprundel studeert. En hopelijk wel een vrolijke studie. Dan heb ik gelukkig gewoon nog een ander mailtje. En dit is dan wel goed als tegengif, denk ik. Uh, en, en die begint met wel nu, beste Harm. Het is wel, wel een bijzondere aanhef, wel nu. J'aime l'Europe, dat is Frans voor ik hou van Europa. En dan gaat het door, ik hou van de architectuur van Europa, van Rome, Barcelona tot Amsterdam, Praag, Sint-Petersburg. Ik hou van de cultuur van Europa, van Bach, Beethoven, de Beatles tot Shakespeare en Kouvenoen. Ik hou van de culturele diversiteit van ons continentje. Wat ik jammer vind, het politieke populisme de jongste jaren in verschillende Europese landen. Holland is notabene groot geworden door haar import. De twee bekendste schrijvers van ons kikkerlandje, Moelish en Anne Frank... waren notabene allochtonen. Waarbij de laatste, Anne Frank, is uitgegroeid tot een wereldwijd symbool... van interreligieuze en interculturele tolerantie. Met vriendelijke groet, Johan. Ja, dat is, toch, dat is toch een heel ander geluid. Hoewel ik het voor Kouf noem, wel een enorme sprong opwaarts vind als je in het rijtje mag staan met Bach, Beethoven, de Beatles en Shakespeare. Maar goed, dat... Uh, dat moeten ze zelf weten. Uh, ik ben benieuwd of we al, al een uh, nieuwe Beller hebben. Goedendag. Uh, Goedendag. Ben ik in de uitzending? Ja, je bent zeker in de uitzending. Hallo. Ja. Met Harm. Nou, nou, nou, ik heb een uh, hele opleiding. Uh, ik woon in Zeeland. Ik, ja. uh, ik heb al een paar. Ik heb geen Ik Ondanks een uh, hele opleiding. Hoe administratief. Ik noem eens onderwijs. Uh, de, de mevrouw, de Bella van 75 jaar, ben ik het helemaal mee eens. Zo je met HTS. Ik ga elk jaar. naar Bruns... Naar Limburg uh, als basis teken. Ze willen mij niet hebben. Ik ga even dat eerst vragen is... hoe je heet, want dat heb ik nog niet gehoord. Peter. Peter hoi. En je woont in? Uh, Zeeland. Zeeland. En je gaat vanuit Zeeland? Ga je helemaal naar Limburg? Ik heb het al aangeboden, maar dat wil ik wel. Ik, ik ga geen, geen pensioen of een hotel uh, ga ik huren voor, voor drie maanden als zeker. Nou, dan heb ik dubbele woonlasten. Ik moet ook nog de huur van mijn eigen woning hier betalen. Ja. En, en, en wij, Nederlanders, zijn veel te slim voor die, uh, voor die boeren met die asperges. Wij kennen de regels in Nederland, wij kennen de minimumsalaars, uh, een, een minimumloon, wij, kennen, wij, wij, kunnen wij kunnen de uren bijhouden, wij kunnen tellen. En de domme pool, uh, dat wordt gewoon misbruik van gemaakt. Ach, die stom, die kan toch niks van de Nederlandse uh, regels. Voor hen, tien andere polen, ons Nederlanders, wij willen, we zijn geen werklozen, wij zijn werkzoekenden, ze willen ons gewoon niet hebben. Maar dat wacht even, hè? He. Dat, dat, dat, ik ga even je argumenten bedanken. Het eerste lijkt me ook een moeilijk probleem. Je gaat uit Zeeland helemaal naar Limburg om asperges te steken. Waar zou je dan willen overnachten? Nou, ja, dat, dat de baas had maar betaald. Ik, ik kan niet een hotelletje huren, een pension gaan huren. Want, want ik moet ook nog de woning hier in Zeeland betalen. Nee, dat snap ik. Maar dat is natuurlijk wel een probleem, ook voor de werkgever. Want dan, dan ben jij al hartstikke duur aan het worden. Precies, en daarom is juist. U, u zegt het goed en daarom wil ik geen polen in mijn land hebben. Dan ja. pik je gewoon de baantjes in. Oh, maar dan worden, dan worden de, de asperges zo duur dat niemand ze meer koopt. Nou, maar dan, dan, is er ook, dan wordt toch ook geen uitgaven meer gedaan in Nederland. Uh, dan houden we toch gewoon de beursen, dan houden we het geld lekker in de beurs. En daar asperges prijs in de grond, ja. En dan gaat die prijs vanzelf van omlaag. Ja, dat kan. Maar ik, en aan het oh, okay. tweede wat je zei is... Van, ja, die, die Polen, die, die kunnen niet tellen, die zijn dom. Nou ja, en terwijl ik altijd hoor van de arbeidsinspectie en zo... dat officieel, ja het zal een keer niet altijd goed gaan... maar in principe wordt het allemaal heel goed gecontroleerd. En die mevrouw die ja, er een loopje ja, dan, mee nam, dat, dat, die is echt veroordeeld. Hè? En steekproefje vind ik niet representatief... voor alle uh, bouwvakkers als pagetelers. En uh, het is alleen maar goed voor het bedrijfsleven als ik een uh, kapitalist ben... Zoals Philips bijvoorbeeld. Ik vertrek gezellig naar Polen, want daar heb ik goedkope mensen. Daar kan ik makkelijk smeergeld betalen. Hartstikke goedkoop smeergeld. Ja, dat was niet zo handig van en... Philips. Maar je, je gooit nu wel alles op dezelfde vuilnisbelt. Hè? En, dat, en de Zeeland ligt al lager, en dan, dan wordt het heel zwaar. Dus, ja, maar welke ik... Limburger? Welke Limburg gaat... gaat uh... De Delemborens komen toch ook niet meer aan de slag. Nee, maar ik, ik wil wel even, even, even je confronteren met je eigen uitspraak... dat je nu een hele branche, namelijk alle aspergeboeren... als, als corrupte uitbuiters overeenkam scheert. Hè? Dat, is, dat is wel een gevaarlijke uitspraak, vind ik. Nou, maar... U, u praat met de burger gewoon op straat. De Pool is maar. Ik pak me ook een Polen dat ik mijn huis moet uh, beschilderen. Ze vragen niks, ze controleren niks. Je doet zo wat in de handen, je huis is geschilderd, weg zijn ze. Ja. De Nederlander gaat demonstreren. De Nederlander pakt een advocaat. Hij kan de rechten. De Pool is een bedreiging voor de eerlijke werkgelegenheid. Ja, de Pool en... pikt onze banen in. Aan de andere kant, als ze gewoon ingehuurd worden voor een werk wat niemand doen wil. Want, eh, of kan. Dat dat wil. Ik vind dat erg grof. Wie zegt dat dat niemand wil doen? Wie nou ja, zegt dat? We, hebben, we hebben echt ach, voor heel veel bedrijfstakken te weinig mensen. Dus de, de, een deel van de economie blijft ook draaiende. Door... Wie zegt het? dit Dit zijn kapitalistische uitspraken. Wie zegt dat niemand dat wil doen? Wie, nou, wie, wie, wie als... benoemt u dus een bedrijf waar, waar niemand wil werken? Nou, Geen enkele Hollander. Uh, bijvoorbeeld inderdaad, in de Asperges zijn heel weinig Nederlanders. Ze willen ze niet hebben. Geen... Nou, Nederlanders zijn te slim. En een, een kapitalist wil altijd een, een, een, domme, een domme werknemer in dienst. En als, we, makkelijk... en als we nou eens ja. even de, de, de sprong maken naar het heel Europa... Hè? denk je dat er een heel Europa moet komen? Nee, helemaal niet. Want in 1940 had ook Adolf Hitler. Eén volk, één Europa. En ik, ik had niks met Adolf Hitler en één Europa, één volk. We zijn allemaal Europeanen. Daar nee, maar dan, dan werd het allemaal één, één Duits Rijk. En dat is natuurlijk wel wat anders dan één Europa. Iets ja, heel maar anders maar ik, wil geen, ik De Pool is, is hoe dan ook... Het is, de polen had zijn werk werkintekers voor ons Nederland. Hmm. En ik en denk de dat... Als ze de arme Polen worden, maar bezeikt en bezet en bezet, En die paar steekproefjes van de arbeidsinspectie zijn gewoon een lachertje. Hmm. Dat, is, dat vind ik een lachertje. En kan je nou de... iets opnoemen wat je wel goed vindt gaan in uh, Nederland? Want ik hoor nu Philips teugen niet, Asperges teugen niet. Europa in... lijkt op Nazi-Duitsland. En, en, nou, en daar wil ik ook nog iets nee, in leuks in van. Lijkt, Nee, Adolf Hitler zei je ook al. We willen één volk, één Europa. Ik wil niet dat ik een Europeaan ben. Ik, ik wil graag in Nederlander blijven. Met grenscontroles. De veiligheid bij ons. De, als er een Pool of Roemeen of Bulgaan komt. Ho even? wie ben jij hier? Laat je paspoort zien, wat kom jij hier doen? En dan zijn we toch, over, over een paar jaar wilt u toch helemaal niemand binnen naar Nederland... terwijl we toch juist een land zijn wat altijd open stond voor buitenlanders. We zijn groot geworden met van? handel. Wie en... zegt dat wij open staan voor buitenlanders? Dit, dit, dit is gemaakt door de babyboomers-generatie. Die waren zelf te lui om te werken in de havens en de mijnen. Hun hebben de islamieten naar Nederland gehaald. En, en de jeugd, uh, ik ben zelf 40 jaar, maar ook mijn kinderen, die zitten er niet op school... De, de babyboomer zelf nou, laat de crisis betaald worden door, de, door een mooie pensioen. In de jaren 60 hadden we ook enorm veel behoefte aan buitenlandse werknemers. is misschien ja. niet handig opgelost, maar ze waren ja. wel heel erg nodig. Ja, en, hebben ze, en, dat, en dat werk hadden ze ook in hun eigen land moeten doen, maar voor, voor vijf keer minder salaris. Nee, en maar dat, de, dat, dus dat was het argument niet. Hè? We hadden ze hier heel hard nodig. Ja, en dat is ook ten zeerste gewaardeerd. Daar zijn ze financieel ook voor beloond. de arbeidscontract, dan ook naar huis. Als ik ergens werk, kan ik ook niet bij mijn baas blijven slapen. Met dat is kennis mijn... die we natuurlijk nu achteraf hebben, dat wisten we toen niet. Dus toen is, is dat. We? Wie is we? Nou ja, de, de, de hele samenleving niet. In Nederland niet en in. Duitsland niet, en in Noorwegen niet, en nergens niet. Dus ja, dat ja, wel, was een nieuw probleem, hè? Het... He? Dus ja, uh... wel, men dacht dat zich dat wel zo oplossen, mijn men dacht het, als men het wou, had men ze terug kunnen sturen. We bedanken u voor uw gedane arbeid. Dat je weten we gekeken. nu, maar dat wisten we toen niet. Ik wil nog even, maar dat zei ik net tot slot. Wat is in jouw leven wel iets heel positiefs, aangaande Europa... of aangaande uh, je, je, jouw leven op dit moment? Want het klinkt allemaal wel best wel negatief. Wij ik heb het alleen over de, over de Polen, hier in Nederland, de buitenlanders hier Philips? Uh, ...een plan inpikken. De, en voor de rest praat ik nergens over... Jawel, mij. en ook dat we niet... De, we moeten grenscontroles en de buitenlanders ik moeten er niet eindelijk. in. En, dat klinkt toch de een beetje... Een beetje de, benauwd. Ik, ik ben gewoon een... Ik ben een Romein. Ik, ik heb zin om... Uh, ben ik een keer... In, of ik ben een uh, Aziat en ik, ik ben een Afrikaan. Ben ik één keer in Europa... Kan ik overal meteen naartoe rijden. Want ik ben in Europa. Ik ga naar Nederland... Met Duitsland, dat... het is natuurlijk gevaarlijk, met, met de met de drugssmokkel. Uh, het het wordt graag... een te groot probleem nu. Ik, ik, ik krijg geen positief ja. verhaal van je, dus dan moeten we het maar bij jouw sombere relatie houden. Is dat goed? Nou, ja, niet somber. Ja, vindt het wel een beetje somber? Realiteit is gewoon somber. Nou, realiteit. het is maar een heel klein stukje realiteit, denk ik. Ja, nou, maar goed, daar verschillen we ja. van mening. Mag ik je toch bedanken voor je gesprek? Ja, en ik dank u ook voor het, voor het mooie onderwerp. Ja, dat is, is wel een groot onderwerp. Hè. Je, er zit van alles kleeft eraan. Dank je wel. Nee, bedankt voor de actuele... Goeienacht. Okay, meneer, fijne dag. Hè? Fijne, fijne dag. nacht. Jo, dag We gaan naar uh, Marian, denk ik. Ja. Marian, goeienacht. Goeienacht, Hans. Zijn ze goed? Ik ben Harm. Harm? Nou ja, twee letters goed is een goed begin, <laughs> toch? Ja. <laughs> ja. Nou, ik moet je even vertellen. Mijn broer, die was in dienst. Ja. En... Uh, die bracht op een gegeven moment een hele donkere man mee naar huis. Mm -hmm. Nou, wij hadden er nooit van gezien. Oh, volgens mij was hij islamiet of, of, nou ja, hoe noem je het? Zeg het maar, en, moslim? Ja. Hoe lang geleden praten we nu, Marian? Nou, ik denk wel, ik was een jaar of tien. En ik ben nu 68. Oh. Dat is wel een flinke en, tijd voor ja, geleden. Ja, dat is een hele lange tijd geleden. 58 jaar geleden. Ja, dat heeft heel veel indruk op me gemaakt. Want hij kwam bij ons eten. En toen ging hij zijn koran lezen. Hij Aha. had een heel klein boekje bij zich. En daar las hij dus uit. Nou, niemand verstond er natuurlijk iets van. Maar het was heel indrukwekkend. Ja. Ik ben uh, katholiek opgevoed en mijn ouders natuurlijk ook. En ja, dat heeft enorm veel indruk op me gemaakt. En weet je nog waarom? Ja, hij was natuurlijk zwart. Dat was je 58 jaar geleden niet gewend. En de Koran ja, had je dan nooit omdat gezien? Dus, of omdat ik het dus niet gewend was. Mm -hmm. He, dit was een heel... Ja, een nieuw fenomeen voor ons. Maar puur zijn uiterlijk? Of, of rookt hij bijzonder? Of was hij heel nee, hoffelijk? Nee, of... nee, nee, nee. Het was een hele lieve man. En ja, het, het was iets heel nieuws voor ons. Ja. ja. Ook omdat hij zo donker was. Ja. Mijn broer zat bij de Marge En die bracht hem dus mee. Ja, het, het klinkt natuurlijk heel raar. Nee, het klinkt maar... helemaal niet raar. Het klinkt, het klinkt wel als mooi, als bijzonder. Ja, ja maar ik bedoel... We hebben dus ook geleerd uit ons zin dat iedereen eigenlijk gelijk moet zijn. Mm -hmm. ja. En eh, we hebben dus ook vanavond over alle gelijke culturen. Mijn broer is geëmigreerd naar Australië. Ik heb een andere broer die is geëmigreerd naar Canada. Ja, daar zijn dus zoveel verschillende culturen. En ja, ik vind dus ook... We hebben het dus ook vanavond over Europa. En ik weet dus in, in, uh, in, in Amerika... dat is dus heel succesieflijk gegaan... dat er dus zoveel culturen bij elkaar komen. Mm het -hmm. ja? heeft heel veel jaren gekost, hè? Ja. Ja, ja, maar het is eigenlijk nog een heel nieuw land. Ja, Wij zijn natuurlijk... ja, ik weet niet hoe lang het ons land bestaat, maar... Ik weet wel, Canada, ik heb ooit een bordje gekregen... 1867, 1967. Mm -hmm. He, en mijn uh, trouwdag was in 1964. Dus zo oud is dat nog niet. Nee. Maar je hebt dus in Europa... Ik denk dat we daar allemaal nog even aan moeten wennen... dat we dus alle culturen bij elkaar kunnen krijgen. En toch één Europa, denk jij, Marjan? Nou, ik heb daar heel veel moeite bij. Want? Ja, omdat wij noordelijk zijn. Ja? ja. Uh, Rusland, Polen, Tsjechië, nou ja, noem maar op, al die landen. Dat zijn toch hele andere culturen. Maar die zijn weer wat meer oostelijk, dat klopt. Ja. ja, dus ik bedoel... Ja, wie zijn wij om daar dus over te oordelen dat we dus allemaal één moeten worden? Ik heb daar toch wel heel veel problemen bij. Maar als je nou naar Amerika kijkt, hè? het noorden van Amerika... richting de Canadese grens, is totaal anders dan de, de steden bijvoorbeeld. In Californië ja? is weer heel anders dan het zuiden. Dus dat ja. is ook dat is één land naar buiten toe. Maar heel veel verschillende staten met allemaal eigen identiteit. Soms heel veel zelfbestuur. Ja, maar we hebben allemaal één taal eigenlijk. Ja, maar wij zouden en... toch in Europa gewoon Engels kunnen invoeren... als, als nou, Europese dat, dat taal. Dat is helemaal mooi. Als en binnen landsgrenzen Engels of, of ja. Portugees of noord nou, doe dan maar Engels. Maar en dat hebt dan ook weer honderd jaar <laughs> nodig. Nee, maar denk. gewoon eens één, één Europa naar buiten toe. Eén leger en één minister van Buitenlandse Zaken. En ja. thuis, thuis praat je gewoon lekker Nederlands. En naar buiten toe praat je Engels. Dus dat ja. is toch te, moet, zou toch te doen moeten zijn, denk ik. Ik weet van zo'n hoop gezeur af. Ja, ik ben, ik ben het in principe met je eens, maar ik geloof dat het nog heel veel problemen oplevert. Dat geloof ik ook, maar ik, ik hoop zo sterk dat het ooit een keer lukt. Want dan kunnen we gewoon eens een beetje nou, die, die wereld eenmaal Nou, ik ga mee want dan heb ik een houten kop. <laughs> dat vind ik ook leuk. Ja, hé, hey, lieverd bedankt. Dankjewel je Marjan. Slaap lekker. Doeg, slaap lekker. Doeg. Ik ga naar Anne. Goeienacht. Hallo. Hallo, Anne. Zoveel negatieve dingen over die Polen. Ik moest even reageren, hoor. Vertel, heb je ook wat te, te mopperen op Polen? Nee, juist niet. Oh. Nee, ik had een balkon. En het was in een zeer slechte staat. Ja, hoe zag het eruit? Een, ik heb een makelaar. En die ziet maar liever uit mijn huis vertrekken. Dan kan hij iets verkopen. Dus hij had dan niet z'n schoonmaken in en dan doen. En... Uh, Toen heeft de buven van een hoog... Die kennen een Pools bedrijf, die hebben bij haar ook een, uh, een verbouwing verricht. Daar heb ik ze last van gehad. Ja. En die heeft het bedrijf weer ingeschakeld. en die hebben het balkon geknapt. Nou, de buren zeggen ook fantastisch hoe het eruit ziet. En waar is dat, Anne, dat balkon van jou? Lieve mensen. Ze waren zo geweldig. Hm? En ze werkten van acht uur s ochtends tot zes uur s avonds... Dus je vond het echt geweldig. Maar luister eens, Anne. Waar, waar is dat balkon van jou? Nou, op de noordkant. Een beetje in Amsterdam, in de buurt. Ja, in Amsterdam, ja. Nou, maar dan, dan hoor ik die meneer uit Zeeland nu alweer. Die denkt van, ja, dat hadden Nederlanders ook kunnen doen. We had best uit Zeeland willen komen om jouw balkon te doen. Maar die zijn niet zo precies als die Polen. Nou, is dat nou zo? Ja. Je hoort altijd dat die Polen die knallen wat tegels in je badkamer... en dan zijn ze weer in Polen en dan valt het hele boeltje weer naar beneden. Nee, hoor je ook? nee. Oh. Nee, zeker niet. Maar wat is nou het verschil tussen Polen en Nederlanders dan, los van de precisie? Zijn ze goedkoper of zijn ze... Ja. Ik, ze zijn goedkoper. Ja. Daarom is de makelaar er ook mee tegen gegaan. Die, die voor de rest niet deugt, want die wil je huis niet opknappen. Maar uh, ze zijn ook preciezer. Ja, ja. En heb je ze dus ook zwart betaald, denk je? Nee, dat denk ik niet. Maar ze werken wel van 8 tot 6. Dat is eigenlijk te lang, hè, officieel. Ja, bierentijden... En van uh, zaterdag van 1 tot 3. Ook nog, ze werden eigenlijk een beetje afgejakkerd door de makelaar. Ja. Ja, dat vind jij wel fijn, maar dat is voor die Polen niet zo leuk. Nou, die uh, schildersheid was zijn hobby. En hij was er erg gelukkig mee. Ja. En hij vond het prachtig werk om te doen. En het is ook echt heel ambachtelijk gegaan, allemaal. Maar je snapt natuurlijk wel een beetje wat ik bedoel, Anne, toch? Die als Nederlanders dat werk ook kunnen doen. Ik geloof dat lang niet altijd, hoor, want soms zijn er veel te weinig vaklui. Maar dan is het ook wel weer een raar verhaal dat we dan helemaal Polen moeten halen om jouw balkon op te knappen. Als er ook Nederlanders zijn. Nou, van mij mogen ze die mensen meer betalen hoor. Ja, maar dan komen ze weer niet, want dan, dan kunnen we net zo goed die Nederlanders weer nemen. Ja, inderdaad, ja. Het is een raar probleem, vind je niet? Maar ze waren heel beleefd en ontzettend lief. Het was een plezier om voorop te staan. Dat vind ik leuk om te horen. Denk jij dat we, dat, dat beter en makkelijker wordt als we één Europa zijn? Dan komen ze gewoon even ja. een beetje schilderen. Gaan wij dat daar ben... een beetje asperges steken? Dat ben ik van overtuigd. Want ik woon uiteindelijk in Amsterdam. En alles rent hier door elkaar heen. En het gaat allemaal heel verdragelijk. Dus ik ben zeker een voorstander van dat heel Europa één wordt. Dat vind ik zo mooi. Zullen we daarmee afsluiten? Hartstikke goed. Dankjewel, je bent een vrolijk mens. Dankjewel hoor. Dankjewel Anne. Anne. Dag. Dag. Het is ook wel eens lekker midden in de nacht, een beetje vrolijkheid. Anders wordt het zo'n zware bedoeling. We hebben een mooie mail, beste Harm en redactie. Lang heb ik getwijfeld of ik nu in eerste instantie Europeaan of Nederlander was. Toen het referendum voor de Europese grondwet werd verworpen in Nederland, Ierland en Frankrijk, ik stemde ook tegen, voelde ik me een stuk veiliger. De EU ging tenslotte naar een alternatief zoeken... en beweerde tot op het bot democratisch te zijn. Europese grondwet werd echt een Europees verdrag... terwijl de inhoud hetzelfde bleef. De Nederlandse regering schreef geen referendum uit hierover. Sindsdien voel ik me Europeaan, nog Nederlander. Dus geen van, van tweeën. Ik voel me mens. Dat is dan het, het resultaat ervan. Wat mooi. Succes met jullie uitzending. Jeroen Terschelling uit Apeldoorn. Daar moet toch even over nadenken. Dus als je, je bent eerst tegen en dat voelde veiliger. En toen kreeg je het via de achterdeur, ging het toch gewoon eigenlijk door. En toen dacht je, nou, daar maakt het me ook niks uit. En, en dan voel ik me meer mens. Ja, nou zo kan het ook. Heel mooi doen, hou dat vast. Is maar het mooiste om te zijn is mens zijn. Annemiek. Ja. Goeienacht. Ja, goeienacht. Um... Wat is jouw verhaal over Europa? Ik wilde eigenlijk beginnen met iets heel lelijks te zeggen. Over die domme Limburger die ik hoorde praten. Maar uh, ik ben zelf ook een Limburger. Oh ja. En ik kom uit een ontzettend Limburgse familie. Dat is toch goed dan? Want Joden mogen Jodengrappen maken, homo's homograppen. En dan mag jij Limburger grappen maken, zeg het maar. Maar uh, ik wil even heel serieus worden. Mm -hmm. uh, er was na deze Limburger, kwam er een vrouw in het woord. En die ging vertellen. Op een gegeven moment raakte ze het thema migratie aan. Ja. Mijn vader die gaf... In de 50 jaren, eind 40, 50 jaren, was onderwijzer. Hij gaf les aan Limburgers, die niet wisten hoe snel ze weg moesten uit het, uit het armoedige Nederland. Wat met bestedingsbeperking te maken had, met enorme armoede. Iedereen was arm. Ik mm -hmm. wilde weg. Mijn vader gaf Engelse les. Aan mensen die weg wilden. Want hij was schoolmeester. En hij had tijdens de onderduiktijd onder kadoken gezeten. Met de Joodse familie samen bij mijn grootvader. En hij had Engels geleerd. Ja. En hij gaf dus les. En één ding weet ik. En ik ben de laatste tijd nadat ik een rondreis heb gemaakt rondom de Zwarte Zee. Ben ik me gaan verdiepen. In de redenen waarom de mensen uit Georgië ook zo graag bij Europa willen horen. Mm -hmm. En uh, mensen in de Krim en de Oekraïne ook. En uh, zeker ook de Polen. En ik kom uit de mijnstreek en wij zijn heel erg gewend aan Polen. Want die hebben altijd in mijnen uh, gewerkt. En als je in een Limburg in een, in een telefoonboek kijkt, dan zie je overal namen die komen uit midden-Europa. Ja. Uh, ik weet ook dat uh, bij motorliefhebbers de Tsjechische motors ontzettend populair waren. <laughs> ik weet niks van motors, maar ik weet wel dat ze in Tsjechië toen in de pre-communistische tijd... dat ze daar fantastische motors konden bouwen... en ze ook heel erg goed waren in de schoenenindustrie. Want Bata komt uit Tsjechoslowakije. Ja, maar, maar nu je hele vrouwen. Je hebt je erin verdiept. En, en wat is je conclusie? Mijn conclusie is... ik ben Europeaan. Ik ben opgevoed... met de sprookjes van Grimm. Die lezen ze door heel Europa. Ja. En ik ben aan het lezen... ...over de vernietiging van de Joden. En hoe in de Baltische landen... ...de ene keer gingen er de, de, de Polen overheen... ...en de andere keer gingen er de Russen overheen... ...en dan weer de Duitsers op het ja. eind. En hoe daar massaal door alle partijen... ...de Joden afgeslacht zijn. Ja. En als je, dus, als je leest op wat voor manier dat gedaan is... ...ik ben de schriftjes aan het lezen van een man die... Journalist werd die gedeporteerd werd naar de Caucasus, weer terugkomt en is gaan schrijven wat hij meemaakte in, in de ghetto's. Ja, en je zegt ik ben bleef... Europeaan. En. Die en... man is deel van de Europese cultuur. Ja. Hij heeft door een bibliothecaresse kreeg hij papier en inkt, zodat hij in het ghetto, op alle plekken waar hij te werk gesteld werd, achter het, zich verbergend kon schrijven wat hij meemaakte. Want hij bleef een journalist en hij schreef op wat hij meemaakte. Dat is een stuk van de Europese geschiedenis. Maar aan wel aan. allemaal, die gaan over uh, overheersing, over verlies. Het is geen mooi verhaal over Europa. En arme mensen, Ja. of mensen die een bepaalde socialistische ideologie aanhangen... om allerlei redenen werden de joden vermoord. En nu zijn wij in Europa bezig om de moslims naar het leven te staan. Mm -hmm. En nu komen, komen er Polen die ook nog ambachtelijk goed werk leven. En dan voelen we ons bedreigd. Ja, die Polen zijn dan een braaf katholiek voor een groot deel. En ik snap dus werkelijk niet waarom wij niet begrijpen... dat wij af moeten van de verschrikkelijke oorlogen... die eeuwenlang door Europa gevoed hebben. En dat kunnen we doen door één Europa te worden? Dat kunnen we doen door elkaar een klein beetje het licht... In de ogen te gunnen. In één Europa neming te gunnen. En deze Polen komen hier werken, omdat ze niet uit Polen weg willen, maar ze willen een beetje geld verdienen, waarmee ze iets kunnen opstarten. En ze willen ook leren van hoe ons economisch stelsel in elkaar zit. Want ze weten niks van, van een kapitalistische economie. Aramiek, je zit er helemaal vol mee. En ik denk dat je bedoelt dat we toch één Europa moeten worden. Heb ik dat goed? Er zit niks anders op. Ik vind hem helemaal goed. Er zit Goedemiddag. Ze zullen moeten gaan genieten van de verschillende culturele uitingen. zoals we dat in Amerika ook kunnen. Ik ga, ik ga hopen dat dat gaat lukken. Dankjewel. Het wordt de hoogste tijd. Goedemiddag. Ja, dag. Ik wil nog even naar Valentijn. Ja, Harm. Ik eh, kijk op mijn telefoon en volgens mij moet ik snel zijn. Nou, de, de, de tijd begint al een beetje te dringen, maar dat geeft niet. Nou, heel kort. Mijn, uh, mijn eerste ervaring met uh, een, echt een Europeaan gevoel. dat is toen ik uh, actief begon te worden op eBay. Ja. Ik, uh, ik, ik kocht een hele hoop dingen in Europa en ook buiten Europa... en ik merkte ineens dat alles wat ik binnen Europa bestelde... Uh, daar hoefde ik geen rekening meer mee te houden. Hoe ik bedoel ik kon, je? Gewoon nou, kon, euro? Ik, nou, ik, ik hoefde geen, geen belasting meer te betalen. Aha. Want uh, alles wat ik buiten Europa haalde qua, qua snoot, spullen en qua kleding... Ja. dan moest ik rekening houden met, uh, met de belasting. Met invoerrechten? Ja, ja, inderdaad. Ja, klopt. En, en, en alles wat binnen Europa kwam, uh, van, van binnen Europa kwam, had ik zoiets dus van nou, dat, dat kon ik onbeperkt bestellen. En dan kreeg jij zo'n lekker gevoel van: van hé, hey, dat is eigenlijk vertrouwd, dat zit goed, dat kost geen extra geld. Het, het hoort gewoon bij Nederland. Ja, dat vind ik ook een mooie gedachte. Die hoor ik voor het eerst. Europa hoort ja. gewoon bij Nederland. We, ja, hebben, we... hebben onze achtertuin dus, iets vergroot. Ja, maar en, en, en als, je, als je die meneer hoort uit Limburg en even over dat, dat Poolse asperges verhaal, ik snap het wel. Mm -hmm. uh, op, op het moment dat, dat Polen naar Nederland toekomen en die gaan hier uh, half wit, half zwart en, en allerlei regels ontwijkend gaan ze hier asperges lopen steken. Ja, dat moet eigenlijk niet gebeuren, ja. hè? Eigenlijk niet. Dat moet via de regels ah, ja. en voor de rest, uh, ja, ja. Dan, dan is het gewoon zo. Maar ja, geeft de polis ongelijk. Ja, de betere controle en het, en het gewoon eerlijk doen, denk ik. Het eerlijk doen. En, en op het moment dat je nu kijkt naar uh, Italië, uh, Portugal, Griekenland... Uh, het is allemaal heel vervelend. Kijk nog maar eens ja, even op je telefoon, Valentijn. Vijf minuten nog. Ja, maar ik, ik ga <laughs> nog, nog een tweet lezen en nog één andere... Beller aan het woord had. Dankjewel. Nee, Goeiedag. Helemaal goed. <laughs> Hoi. Wat we kregen van Kalahiri een leuke tweet. Die twittert wel eens vaker. En ze zegt, of hij zegt, nee, ik denk dat zij. Het is mooi om positief te zijn, maar het is wat anders als je de nadelen van Europa niet wil zien. Ja, dan zou ze eigenlijk moeten bellen, want dan ben ik benieuwd wat, wat die nadelen dan zijn. <laughs> dus uh, ja. Um, zullen we het antwoordapparaat eens even doen voor morgen? Dat lijkt me wel goed, want morgen is de gast bij Frank Dumos. Jos Kersten, voorzitter van bloemenveiling Plantion Te Ede. Maar tot voor kort deed hij nog iets anders. En daar gaat mijn vraag over. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Frank. Voordat Jos voorzitter werd van de bloemenveiling... was hij amarylliskweker. Mooi woord trouwens. Wat moet je doen om een amaryllis naar je vernoemd te krijgen? Dat zou ik nou wel eens willen weten. Ik ben heel benieuwd. Praat ze. Dat is een Amaryllis kweken. Ga morgen ga ik uh, zeker luisteren. We hebben een uh, mooie tweet gekregen. Er staat, uh, of, een, of een gedicht. Daar staat. Europa valt of staat met eenheid onder de Europeanen. Dat we, oh, die wordt nu voor mijn neus door de redactie weggeknipt. Oh, Als goed is, dus komt hij nog een keer terug. En daar komt hij: Europa valt of staat met de Europeanen. Hij vliegt uit het beeld. Dat is heel apart. De techniek die laat ons in de steek. Hier is hij weer. Europa valt of staat met eenheid onder de Europeanen. Dat we die kant op moeten is een feit... willen we niet in het niet raken bij Amerika en China. En dat er zo op de Polen wordt gescholen, is onterecht. Zijn niet de Poolse werknemers, maar de hebzucht van de Nederlandse werkgevers... die niet deugt. Zolang die hebzucht niet verdwijnt, zal er ook nooit eenheid zijn... en zal Europa altijd de schuld krijgen. Nico Jong uit Dordrecht. Ja, ik vond het uh, fijn om hier te zijn... Het is een uh, groot onderwerp, we kunnen het er uh, lang over hebben... en het kleeft heel veel aan. En uh, ja, ik heb het al één keer eerder gezegd... het meest positieve gevoel krijg ik toch uit één groot Europa... waar iedereen zijn plek kent, en uh, waar we stiekem in ons eigen landje gewoon heel mooi Nederlands mogen blijven praten. En uh, de mevrouw uit uh, was het Den Haag en de meneer uit Zeeland... Ik, wens ik toch uh, heel veel positieve gevoelens. En uh, ja, rest mij eigenlijk niks anders om te zeggen nacht. En tot binnenkort. Slaap lekker. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV